You never close your eyes.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 Prachtig stuk muziek van Phil Spector, zou je kunnen zeggen. Een muur van geluid van een man die ontzettend in opspraak raakte. Wel is overleden intussen. En hij maakte het lied voor The Righteous Brothers. You've lost it, Loving feeling. Aan het begin van de zondagmorgen van ZVL. Fijn dat je erbij bent. Goedemorgen. Gaat de komende uur, twee uur, lekkere muziek voor je draaien. En ook een paar interessante onderwerpen behandelen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. En er zit heel veel afwisseling in de show, dus blijf lekker luisteren. Geniet van de muziek, dan komt het helemaal goed. Ook op deze koude zondagmorgen. Even wat lucht van air, dat is alles wat je nodig hebt. All I need. Goedemorgen nogmaals. Place to find And there I'll celebrate All in all There's something to all give Que c'est triste Venise Quand on ne s'aime plus On cherche encore des mots Mais l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que c'est triste Venise Lorsque les barcaroles Ne viennent souligner Que des silences creux En voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus Que c'est triste Venise Le soir sur la lagune Quand on cherche une main Que l'on ne vous tend pas Et que l'on ironise Devant le clair de lune Pour tenter d'oublier Ce qu'on ne se dit pas Qui nous ont fait des stores Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdus, c'est trop triste venir autant des abondantes. C'est trop triste venir quand on ne sait plus. lekker Franse muziek natuurlijk in de show hier van uh Charles voor natuurlijk. Kussen, trieste, Venise En air met all I need. Straks, over een kwartiertje ongeveer, gaan we praten over ja, die zoetstoffen. Dat blijkt allemaal niet zo goed te zijn. En er wordt gepleit voor een verbod van die zoetstoffen. Hmm, hoe dat zit, dat hoor je straks over een kwartier dus. Zoals ik al zei, hier bij ZVL. It's to tell the whole als je in je bed ligt, dan zou je bijna denken: ik draai nog even om, toch? Met dit prachtige nummer van Rumor, Slow uit 2010 en een geweldig nummer van Brad, Suikerzoet, David Gates, Lost Without Your Love, mm. geweldig. Dat allemaal op deze best wel koude dag. Buiten is het een halve graad. En het wordt vandaag drie graden. Eigenlijk wel prachtig weer om te wandelen. Maar dan wel met een dikke jas aan en wanten. Anders heb je het wel heel koud. Maar het ziet er allemaal eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Qua zon en wolkjes. En de zonkracht wordt hooguit 3 tot 4. Dus gelijk afbranden doe je ook weer niet. Je hoort het allemaal hier hè? Jouw zet veel. Kom je er net bij... Goedemorgen. Every move I make, Other eyes see the stars Up in the skies But for me they shine Within your eyes As the trees reach for the sun Above So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine, I feel a With your hand resting in mine. Gouden herinnering, laten we eerlijk zijn, van Stella Black hier bij ZVL. And You're My World. Hmm, geweldig. En Jonathan Butler samen met Ruby Turner in If You're Ready... Just come with me. Straks over een paar minuten al gaan we praten met Frank Lindner. Hij is campagneleider stichting Foodwatch Nederland. En hij wil, althans Foodwatch Nederland, mogelijk kankerverwekkende zoetstof verbieden binnen de Europese Unie. Waarom dat allemaal? Oh, dat hoor je zo meteen na deze geweldige van John Hyatt. Lovers will. hier aan de zesde bak koffie zijn intussen, om een beetje warm te worden want het was wel een koude tocht hier naartoe naar de studio hier van ZVL ja heb je dat wel even nodig hè we hebben van die brownies bij de koffie vandaag dat is ook wel lekker trouwens, wel zwaar maar wel lekker, ook op deze zondagmorgen tijd voor ons eerste onderwerp trouwens, want we gaan je natuurlijk weer informeren over wat er zo al gebeurt in ons eigen landje, hier is mijn collega Herman de Bruin, hij praat je bij er is mogelijk een kankerverwekkende zoetstof... en die moet verboden worden in de Europese Unie. Daar gaat Frank Linter u alles over vertellen. Hij is campagneleider van de Stichting Food was Nederland. Frank, welkom. Dankjewel. Um, ja, dan hadden we aspartam. Dan hoefden we geen suiker meer te gebruiken. En is aspartam mm -hmm. ook weer niet goed meer... Nee, inderdaad. Ja, dat is uh, ja, eigenlijk een pijnlijke conclusie. Uh, maar ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft al in 2023 geconstateerd... dat uh, aspartame mogelijk kankerverwekkend voor de mens kan zijn. Mm -hmm. um, en dat sluit eigenlijk aan op nog eens decennia en uh, decennia aan wetenschappelijke onderzoeken... die uh, ja, verbanden aantonen tussen deze zoetstof en uh, onder andere hart- en vaatziekten en diabetes type 2... Um, Um, ja, en dat vinden we, vinden we een kwalijke zaak... want dan uh, zou het betekenen dat dat ja, een, een onveilig... of in ieder geval een risicovol uh, additief is... Ja, wat eigenlijk dan niet in ons eten en drinken thuis hoort. Nee, er staat wel mogelijk tussen. Dus het is nog niet helemaal bewezen of is dat wel zo? En denken we, ja, niet iedereen uh, gaat daar natuurlijk uh, aan onderdoor, denk ik. Nee, zeer zeker. We uh, zouden ook nooit zeggen... drink, drink uh, absoluut geen uh, frisdrank met, met aspartaan meer. Maar uh, de wetenschappers die... Uh, ja struiken een klein beetje over elkaar heen. Mm -hmm. um, en de ene partij die zegt... nou, er is inderdaad geen gevaar. De andere partij die zegt... ja, er is absoluut wel risico. Um, maar voor ons... Uh, is dat toch uh, aanleiding geweest... om een uh, petitie op te starten... en uh, ja, op de brest te komen. Want uh, in Europa hebben we... Uh, het voorzorgsbeginsel. Mm -hmm. uh, wat inhoudt dat ja, als we... Een, een stof niet 100% kunnen vertrouwen... dat we dan... Uh, in eerste instantie verbieden. En niet toestaan. En vervolgens als we 100% zekerheid hebben, dat we dan uh, die stof dan uh, wel toestaan voor de Europese markt. Ja, en in het geval met Aspertaam uh, ook, ook al uh, is men, uh, en de geleerden zijn het er nog niet over eens, maar er zijn zoveel duidelijke signalen vanuit de wetenschap, dat er absoluut wel een uh, uh, ...mogelijk verband is tussen uh, aspartaam en uh, het risico op, ja. op kanker en, en andere ziektes... ...dat we zeggen, ja, laten we dan eerst ervoor zorgen dat we die 100% zekerheid krijgen... ...maar in de tussentijd ja, moet die stof verboden worden... ...als je zeker dat voorzorgsbeginsel wil blijven volgen. Ja, ja, jullie doen dat niet alleen. Jullie hebben het, uh, een paar organisaties die hetzelfde denken, hè? Ja, klopt. Ja, nee, dat, uh, uh, zijn uit, uh, Frankrijk is dat uh, La Ligue contre le cancer, dus dat zou je in Nederland kunnen vergelijken met uh, KWF. Yeah. En er is ook een, uh, een voedselscan app die heet uh, Yuka. Uh, die is in Nederland helaas niet beschikbaar, maar wel in heel veel andere Europese landen. Um, en uh, ja, we, we kunnen met elkaar, met z'n drieën, kunnen we echt uh, miljoenen en miljoenen uh, burgers bereiken. Uh, en dat proberen we natuurlijk ook via uh, media en uh, de luisteraars die nu bij, uh, bij jullie aan het uh, intunen zijn, aan het luisteren zijn. Ja, hoe, hoe meer mensen onze petitie tekenen, hoe uh, sterker we dat geluid kunnen laten horen. Ja, ik wou net zeggen, ik hoor een petitie aankomen, maar die is er dus al. Ja, <laughs> ja zeker. Ja, ja. Ja, nee. is even toch een tussenvraagje, je andere vraag, voor mm -hmm. we daarover uh, verder gaan. Uh, ja. Is er een alternatief voor aspartam? Ja, het, het belangrijkste alternatief. Uh, en dat uh, is ook eentje van de Wereldgezondheidsorganisatie, uh, de WHO. Want die aan hen wordt ook die vraag gesteld. Ja, wat, wat moet ik nou drinken? Moet ik nou die cola met suiker drinken? Of moet ik nou die cola drinken met, uh, met aspartame of met zoetstof? Ja, en eigenlijk is daar dan nog een, een, een derde optie. En dat is iets anders gaan drinken. Hè? Ja. Uh, water of thee, dat zou het allerbeste zijn. Uh, maar goed, wil je dan toch een, een light uh, frisdrank uh, uh, of een niet gesuikerde uh, product drinken? Ja, probeer dan te kijken of je een product kan vinden met een meer natuurlijke zoetstof en niet een, uh, uh, niet een kunstmatige zoetstof, zelfs aspartaan. Nee, voorlopig aspartaan maar niet, uh, ondanks dat het nog niet helemaal zeker is dat het kankerverwekkend is. Mm -hmm. Maar jullie nemen vast een voorschot op het feit dat het zo zou kunnen zijn. Ja, en dat zeker. dat kan iedereen nou meedoen, want de petitie kan getekend worden. Ja, zeer zeker. Dat kan het makkelijkst via onze website. Uh, mm -hmm. Dat is uh, www.foodwatch.nl maar hoe meer mensen tekenen, hoe beter het is natuurlijk. Ja. En die handtekeningen worden op een gegeven moment aangeboden aan de Europese Commissie of ja. in Brussel. Ja, uiteraard. Gaan jullie ja. weer doen natuurlijk. Met ja. heel veel tamtam -tam erbij, zodat het weer duidelijk wordt dat aspartam er moet verdwijnen. Dat Zo zeker. We kijken op de website van foodwatch.nl. Ja, www.foodwatch.nl. Ja, ja. Dan komt dat allemaal goed. Nou, heel veel succes en sterkte in de strijd maar weer. Frank Linter van de stichting Foodwatch Nederland. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Het loopt al richting uh, kwart voor elf hier bij ZVL. Ja, het schiet lekker op met deze prachtige muziek. Ja, een beetje aparte muziek hè, van een level 42, juist. Love, meeting, love hoor niet zo vaak op de radio. En ja, daarom zit hij vandaag in de show. Gewoon om te relaxen en eens een keer wat anders te horen dan gebruikelijk. Verder hoor je Princess en say I'm your number one. Wat een romantiek. Kijk even naar onze website, omroepzvl.nl. Dat is de website, de nieuwsite voor Zils Vlaanderen. En daar staan wel een paar leuke dingen op, hoor. Vesterok komt met dag voor Next Generation. Wat dat nu weer is, mijn hemel, dat lees je dus op onze website. En de Raad van Hulst is tegen bouwplannen en er staat nog veel meer op. En ook iets wat gistermiddag laat nog is geplaatst. Maar deze twee dingen moet je toch eigenlijk wel lezen als je een uh, echte Zeeuws-Vlaming bent. Ga naar onze website omroepzvl.nl en je vindt daar al het nieuws ja, vanuit de regio bij elkaar. Je hebt Water to the sea, And it may sound clever. We'd last for. Geweldig toch? Deze prachtige muziek van Skylark. I'll have to go away. Nou, zover is het nog lang niet, want ik heb nog een uurtje te gaan. Zo meteen na elf uur, het tweede gedeelte van de show. En dan gaan we iets meer tempo maken. En er komt een reportage voorbij van Jeroen van Gent. Want hij is ook deze week weer de straat op gegaan met zijn blauwe microfoon. Ondanks de temperaturen. En hij vroeg aan u van alles nog wat. En wat dat is, dat hoor je straks. En ik zou het bijna vergeten, maar je hoorde zojuist ook nog de radio's uit België. Onze zuidenburen met teardrops. En dat is een gouden herinnering uit negatief. 1994. Goed, ik ga er even van tussen even een korte pauze houden. Ga ik weer even nieuwe koffie halen. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Tot aan ja, de reclame zal ik maar zeggen. Volumia en afscheid.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 ik ben een